te hard met het NOS Journaal. Op het Amsterdamse beursplein op het Meld in Den Haag zijn betogingen begonnen in het kader van de wereldwijde Occupy-beweging. Deelnemers protesteren tegen de rol die bankiers, politici en grote investeerders spelen in een financiële crisis. Maand geleden begon de actie Occupy Wall Street. Die vindt nu navolging in zo'n duizend steden in de wereld. Volgens de GGD in Amsterdam is er nog veel mis bij het kinderdagverblijf Het Hofnarretje, tegenwoordig Vlinderheuvel heet. Bij een inspectie in juni bleek dat er nog geen protocol is tegen kindermishandeling en dat het personeel niet getraind is om misbruik te herkennen. Ook is er geen vertrouwenspersoon aangesteld en verder staan medewerkers soms alleen voor de groep. De crash is verbaasd over het rapport. Er zou al een protocol kindermishandeling zijn en er wordt gewerkt aan een systeem waarbij er altijd twee medewerkers per groep aanwezig zijn. Een zakenman die zegt dat hij in Afghanistan voor Nederland heeft gewerkt als spion, wil 5 miljoen euro schadevergoeding van de staat. Volgens de man is door toedoen van een Nederlandse ambassade in Afghanistan zijn naam bekend geworden, waardoor zijn leven in gevaar is gebracht. De zakenman zegt dat GroenLinks-Kamer Peters in de zaak een belangrijke rol speelde. Zij werkte destijds op de ambassade in Kabul. Mariko Peters noemt zijn beweringen absurd. Een landelijke controle op snelwegen is gebleken dat 13% van de vrachtwagens ernstige gebreken heeft. Ook enkele touringcars werden nagekeken. Totaal zijn de afgelopen dagen ruim 300 voertuigen gecontroleerd. Er waren 165 overtredingen, 40 vrachtwagens mochten niet verder rijden. Yuri van Gelder is er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Londen. Bij de wereldkampioenschappen turnen in Tokio had de ringenspecialist een podiumplaats moeten bemachtigen, maar hij eindigde als vijfde. Het weer nog volop zon, temperatuur 11 graden in het noorden de graad gaat op 14 in het zuiden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat bij hoevenlaken 4 kilometer en de A9 Alkmaar voor knooppunt Velze 2. A29 richting Rotterdam tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel staat het stil over 4 kilometer. De Heinenoordtunnel is in noordelijke richting dicht door een ongeluk. Tot zover de verkeer.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 Wij kiekten hem haast alle weken. Weet je nog wel, oudje? Het was of dat al soms kon spreken. Weet je nog wel, oudje? Er was er ook een in rozen pak bij. En die leek precies op een jeugd kiekt mij. Weet je nog wel, oudje?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 Maar ook vandaag de dag kun je altijd elke mee uit. Je trekt het maar naar eigen wens, en ander jasje aan. Je hoort dit als de Supremes uit zingen gaan. Wist dat jij zou komen Had ik de hamer gelegd. Ik maak er van dit long ago Het staat voor ons nou vast Als hij het zingt dan klinkt het zo From the Rolling Stones and Doom, Rolling Sport to Rolling Stones and sing it again. Darling, to know all the things. Love's on time, my side. Yeah, did. Darling, I see. Do yeah, you want and baby. Are you wanting to be free? Side. When I kiss it, you goodnight But you come, come running back. back Tell it baby But you, you come, come running back. back I said it now You come running right. back To me Yeah it is I'm so sick my Krijg daar geen paardenvoetjes, trippel, trappel door het tal, zingen de weet je hoe het klinken zal? Ho, goede gos, goed weer. Een...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 van zorgen met taal Kom, Chipmanks We gaan wat zingen voor de mensen Zijn jullie klaar om te beginnen? Simon? Ik ben klaar! Theodore? Zeker! Elvin? Elvin? Elvin! En dit is de zoveelste keer dat je de boel in de schopt. Voor straf zet je vanavond geen poot meer buiten de deur Ik kom vanavond de, de deur niet meer uit Jij krijgt je zin, jij krijgt je zin Mijn broek is gescheurd en mijn hand achteruit. Laat het boel, laat het erin de Grunlo, als jij op jouw manier in zingen gaat Voor dat meteen een zesde gouden plaat A Je breekt. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. We de muziek van... Anneke Greulow... En Charlie... Is ik Dein Ring niet Heer... Oftewel Charlie, ik geef je ring niet meer terug. Daarvoor... Janette van Zutphen met Je Naam Uit Mijn Hart. En daarvoor... Tria Dobbs, Ria Valk, Marijke Merkens, Rob de Nijs en The Lords... Met Calling The Stars... CFM Zandvoort... De Reisje Terug in de Tijd...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 Maar ja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 Op Mouwena, Fortuna. Maar is deze mooie plaat van Reggie van den Burgt. het eenzaam op het Leidse plein. Ik zal vanavond met je uitgaan. Ik heb geest op jou ge Het had ik nooit van jou verwacht. terug zou zien dat ik je eens terug zal zien.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 Wanna Fortuna, zei jij de zo? Wanna Fortuna, buona Fortuna, die zomernacht. Wanna Fortuna, de rozen bloeide en keurde zwaar. De sterren gloeiden zo so hel en Fortuna wacht tot jou Fortuna, maar die belofte had yeah. je vergaat ze ser el ruido so how i like la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 Was dat das meine Mutter sein, ich saß auf ihrem Schoß. Begleitet mich ein Leben lang und lässt mich nicht mehr los. Frag nu dein Herz ob ja ob nein, bevor du sagst Adieu. Sag nu de helft op ja of nein, denn scheiden tut so wee. Met 17 glaubt man nicht daran und wacht nog obendrein. Nu wenn mir eine wiege kan, dan fällt's mir wieder ein. Frag nur dein Herz ab ja auch nein, bevor du sagst adie, frag nur dein Herz ab ja auch nein, denn Scheidend tut so weh, ich geh singen durch die Straßen. Schon die andere zu, doch ich weiß die UT-Gleise, schöne Stunden gehen dahin und ich höre die alte Weise und begreife ihren Sinn, viel mir als alles Gottes Klemm. Denn ohne Liebe lässt du dich irgendwann allein. Frag nur dein Herz ob ja oh nein, bevor du sagst, hat Jörn, frag nur dein Herz ob ja oh nein, denn entscheide.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 En we kunnen mee terug op reis in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Dat doen we zo meteen met Willy Alberti. Met Waar ben je? Dan is deze mooie plaat van Harry Bliek. Met Goodbye, Mary Lou. Verpem me van goodbye, farewell, Mary Lou. Toch hart voor jou steeds slaan. Slaan. Is dan werkelijk alles voorbij? Waar ben je nu? Welk hoopvol hart verwend je nu? Blijf je ooit iemand trouw? Was ik een uit een eindloze rij? Is het waar? Moet ik andere mensen geloven?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 Oh, yeah. yeah. Van een liedje blijf hier soms jaren bij Luister dus wat net zo'n deurtje yeah, Betekent hé hey, voor mij Het is een meisje dat ik niet vergeten kan